Mark Visser met het NOS-journaal. De vermoedelijke jihad beëindigt. Moussa heeft een gesprek gehad met de directie van de gevangenis waar hij verblijft. Na het gesprek is hij weer gaan eten. Abu Moussa zit op de terroristenafdeling in de gevangenis in Vught. Hij protesteerde tegen de manier waarop hij wordt behandeld in de gevangenis. Sommige bewaarders zouden hem bespotten en vernederen. Het is niet bekend of het gevangenisregime voor Moussa wordt veranderd. Een 22-jarige...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 In de Jordaanse hoofdstad Amman is vanavond een ontmoeting tussen de Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse minister Kerry. Ze gaan praten over de opgelopen spanningen tussen Israël en de Palestijnen, onder meer in Jeruzalem. Afgelopen weken was er een reeks van aanslagen en incidenten. Het weer droog en 10 tot 13 graden. Morgen bewolking en op steeds meer plaatsen regen bij een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige en drukke avondspits. Er stonden op een gegeven moment 300 kilometer file, maar nu is het weer ietsje minder. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam Apeldoorn bij Barneveld, 8 kilometer. Ook wat langer is de file richting Amsterdam op de A1 bij 1 brugge, 6. Op de A2 Utrecht en Bos door een kapotte auto voor de afrit Gelder 6 kilometer. De linkerrijstok is namelijk dicht. De A10 Zuid staat vast tussen Osdorp en Knoop het Amstel 6 kilometer richting A1. Er staat een kapotte vrachtwagen daar. De A12 Den Haag Utrecht bij Woerden 8 kilometer na een ongeluk. De A16 Breda Rotterdam voor de Van Brienoornbrug 6 kilometer. En voor de Moerdijkbrug richting Breda nog eens 6. A20 Rotterdam Gouda bij Moordrecht 6. En de A27 Breda Almere bij Beeldhoven 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Got the news. Oh, when you get it straight, you stand up. Shake, shake, shake, yeah, yeah. Oh. cause the players Even het ritme van Zandvoort ook op tv. Zievm, Text TV op kanaal 45. 45. Yo, yo, yo. So sadly